is een podcast van NPO Radio 2 en Pound. De betrouwbare overheid, dat is eigenlijk waar we allemaal naar verlangen. Uh, niet zozeer zo'n zo moedertje Rusland of uh, het China volgens uh, Mao of uh, de leer vanuit Pyongyang. Uh, dat gaat ons net iets te ver, maar toch wel dat je op de overheid zou kunnen vertrouwen. Dat is een heel belangrijke basisgegeven. Uh, bij mij vandaag voor de podcast aanwezig Leon Adergeest. Fijn dat je er voorbij bent, want uh, jij bent iemand die de overheid op zijn kop durft te zetten. Nou ja, dat is uh, inderdaad, uh, je begint jezelf de vraag af te stellen: van waar, uh, hoe betrouwbaar is deze overheid als je ziet wat er allemaal boven tafel komt? Ja. Uh, en het is, uh, dat lijkt ook niet op te houden. Nee. Ik vraag je omdat jij uh, vanwege het laagvliegen voor Vliegveld Lelystad de boel echt op zijn kop hebt gezet. Uh, even om je een klein beetje te introduceren voor de mensen die denken: Leon de Adergeest, help <lacht> me even. Uh, Leon de Adergeest, ja, het, be het begon eigenlijk zo. Nou, als je die notitie rij kwijt en detailniveau, dus de aankondigingen van de milieueffectrapportage studie die ziet, daar staan er kaartjes in die zijn zo vaag dat je eigenlijk geen fatsoenlijk uh, feedback erop kan geven. Je, het is niet duidelijk waar die routes komen te liggen. Het is, de hoogtes zijn niet duidelijk. Uh, gaat die wel of niet over je gemeente? Uh, de plannen zijn niet uh, ter inzage gelegd in een stad als Zwolle, wat heel raar is. Uh, zijn niet ter inzage gelegd in Kampen. Wel in Apeldoorn. Nou, als je uiteindelijk kijkt hoe liggen die routes. Ze liggen... Nou, Kampen wordt omgeven door alle routes. Zwolle krijgt heel veel... Te... Heerde, Wezep... Niet ter inzage gelegen. En die hebben nu de meeste overlast. Ja, het bijzondere van is... Dit was in de eerste aanloop eigenlijk naar de routes voor vliegveld Lelystad. Hm. Jij werd daardoor getroffen. Je had net een, een, een nieuw huis gevonden. Tenminste, een leuk plekje om te gaan wonen. Dat was in... 2016, eind 2016. En Dalfsen ja. Dalfse en omgeving. Hoonhorst. Hoonhorst. En uh, toen uh, hoorde jij dat Vliegveld Lelystad zou gaan openen. En dat er vliegtuigen dus laag over je huis zou komen aan te vliegen. om Lelystad te gaan halen. Ja. En je had, je, want, wat ben jij van, van huis uit voor. Ik ben eigenlijk uh, opgeleid in TU Delft. Ik ben uh, dokteringenieur in de stromingsleer. Ja. Uh, een simpel scheepsbouwer zou je kunnen zeggen. Ja. Ik heb uh, jarenlang eigenlijk een softwarebedrijf gehad. <kijf> uh, is, uh, veel in de research gezeten, het onderzoek. Uh, groepsleider geweest in Noorwegen, internationaal onderzoek. Altijd met de moeilijke dingen zeg maar bezig geweest, altijd ja. geïnteresseerd door modellen. En uh, ja, ik, ik, ik, als ik zo naar zo'n kaartje kijk of zo'n tabelletje, dan zie ik vrij snel. Uh, ik heb vrij snel een gevoel bij. Ja. En bij Lelystad had ik er een heel slecht gevoel bij. Ja, ja. En, en, en toen begon het moment waarop jij eigenlijk je eerste twijfels begon te krijgen over de betrouwbare overheid in Nederland, of niet? Nee, op dat moment eigenlijk nog niet eens. <coughs> ik ben uh, misschien uh, vrij naïef, zo achteraf gezien. Ja. Uh, ik was naïef. Ik, uh, ik, heb, gedacht, uh, ik heb gehoord. Uh, er was een presentatie gegeven dat de routes volgens uh, deskundigen, piloten, luchtverkeersleiders. Uh, dat die routes best hoger zouden kunnen. Ja. Alleen dat lagen ze niet. En ik denk, nou dan gaan we eens kijken van wat is er dan misgegaan en uh, hoe kunnen we dat onderbouwen. En van de ene rol je in het ander en dan zie je een geluidsberekening die niet klopt. Ja. En dan denk ik, nou oké, okay, een foutje. Maar het is zo, we zijn nu drie jaar verder. Het zijn wel, alle foutjes vielen één kant op, namelijk in het voordeel van oh, de BV in Nederland. De BV in Nederland, uh, zoals ze zichzelf graag noemen. Ja. Dat vind ik een uh, vreselijke term. Het is uh, toch namelijk een, in, in een club met winstbejagd, zou je dan zeggen. Hè? Ja, dus, ja, ja, ja. Dat, uh, nee. dus ook daar, de Stichting Nederland van. Ja, er is, er, op zich, kijk, daar mag best geld verdiend worden in Nederland. Maar uh, laten we het niet doen op de rug van mensen zonder dat, ja, een valse ja. voorwenselen. Ja, nou goed, en, en daar begon eigenlijk het moment waarop jouw ogen, je naïviteit eigenlijk uh, uh, toch, uh, ja, werd ontmaagd eigenlijk.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 Ja, toch ga ik even heel snel neerzetten voor al die mensen die zich uh, nog steeds afvragen. Leon, aardig is. Ik heb die naam wel eens gehoord. Um, je, je was gewoon een, een, een, een jongen die woonde in Dalfsen. Je had een, een, een mooie universitaire opleiding op het gebied van techniek. Je kon vrij goed analytisch denken. Uh, je zag, doorzag vrij snel dingen. Uh, begon daar wat naïef aan. Maar allengs uh, werd het uh, st steeds minder makkelijk voor jou om dat allemaal zo te kunnen verkroppen. Want het eerste wat je riep daar voor van tijd was. Ja, ik viel werkelijk van mijn stoel toen ik zag wat. Uh... Uh, wat ik toen ik doorhad, wat wat wat daar gebeurd was, van wat daar stond. Ik denk, nou, dat dat kan, dat kan toch niet. Wat is dit? is absurd? en dit is ook helemaal in het begin dat jij je stukken, stukken las het was wel iets verder in het begin maar dat je stukken las en dat je iedere keer dacht ik dacht dat, ik nog, dat, dat er geen overtreffende best, ja. trap bestond van datgene wat ik heb gevonden, uh, maar het bestaat toch kan je mij een klein beetje uitleggen uh, waar, die, waar die verbazing vandaan komt en, en, en, en, en hoe het kan zijn wat jij uiteindelijk hebt gevonden want uh, als je het zo zou vertellen tenminste als ik het zo zou vertellen, zou je bij jezelf denken nou, dat geloof je niet, maar het gebeurt in Nederland ja, uh, nou voor zo'n onderzoek als een vliegveld moet er een, moeten de milieueffecten uitgezocht worden. Nou, geluid hebben we al jaren geleden al gezien dat het niet klopt. Milieueffectenrapportages. Milieueffecten de, Mer. de MER. Ook Lelystad, die hele plannen, die werden gemaakt in de tijd dat er al een stikstofprobleem in Nederland was. Ja. Dus men is gaan rekenen, want dat moeten ze dan toch uitrekenen, hoeveel extra stikstof geeft Lelystad. En ja. dat bleek te veel te zijn. Ja. Dus dan zijn ze aan knopjes gaan draaien om het. Hoe redeneren noemen we dat? Ja om het lager te laten lijken. En om het visueel voor te stellen... een vliegtuig heeft een, een uitlaat... net als ja, een auto. Ja, ja. En als je die uitlaat nou omhoog richt... dan heb je een grote schoorsteen. Ja. En als je die, die rook nou zo heet maakt... dat het de atmosfeer in spuit... Ja. Dan, dan komt er niks terug op aarde. Maar het mensen ja. dwarrelt het naar beneden. Ja. En dat is wat ze gewoon gedaan hebben. Ja. En dat is krankzinnig. Maar ik dat, dan beweer je dus eigenlijk al... dat ze dus zeggen dat de dampen... dat de, de restanten van kerosine... na verbranding uiteindelijk... de, de klinkt verlaten... ...en no. de ruimte ingaan, bij wijze van spreken. Zo kan je je voorstellen. <laughs> maar uiteindelijk is het zo dat het natuurlijk gewoon op ons neerdaalt... ...in kleine microscopische deeltjes. Precies. Het komt gewoon terug naar aarde... Uh, het is ook zo dat als je de, de theorie en de, de wetenschappelijke literatuur leest, Dan staat het ook gewoon dat het terugkomt in aarde. Ja. Het is alleen maar, het... maar hoe kan het dan bestaan dat je een gerenommeerd bedrijf. Want was dat volgens mij dat uh, edex. Uh, ja, ADEX. Uh, ja, dat was ja, dat Overigens die zitten, uh, volgens mij, je kunt het op loopafstand van het binnenhof. Kun je dat bereiken, die gasten. Ja. Dus ze zitten wel heel dicht bij uh, daar waar de opdrachtgever zat. Ja. Um, maar, maar hoe kan het dan bestaan dat zo'n bedrijf. Dan in feite denkt dat dat op gaat stijgen en weg, wegvliegt. Dat heb ik mij ook afgevraagd. En zijn die mensen dan technisch uh, zo niet onderlegd dat ze hiermee met dit soort ideeën dat ze dat voor zichzelf kunnen verdedigen? En ik denk werkelijk dat hier een overheid achter zit die zegt van: en nou ga je dat op die manier oplossen. Ja. En we betalen je. Er is maar een oplossing. We betalen je er goed voor. Kijk maar ja. hoe je, je eruit komt. Dat kan bijna niet anders. Want ook die mensen zijn technisch. Die begrijpen echt wel dat dat niet kan. Maar dat is ongelooflijk. Want dat betekent dus dat je uh, bij, als je wilt dat je uh, op nul uitkomt... altijd op nul uitkomt. Ja. Ja, er van, we zijn ook van overtuigd. We hebben, ook daarna zijn we dus nog weer, nog weer dieper erin gedoken. Dat je echt op het niveau van databestanden, je ziet gewoon dat daar gemanipuleerd is. Ja, en, en, en de gegevens bijvoorbeeld van uh, het verkeer dat ze naar Vliegveld Lelystad toe zou moeten komen. Want die mensen moeten er allemaal heen. Er gaan duizenden auto's die kant op. Ja. Uh, werd dat meegerekend, of niet? Uh, dus ze schrijven van wel, maar in de berekeningen gebeurt het niet. Dus ze willen allemaal geteleporteerd naar. Uh... Ja, ze rijden rondjes binnen Flevoland <laughs> en dan uh, en ergens dan maken ze een stop op het vliegveld en stappen ze in en uit. Ze catapoleren dus, uh, zichzelf uh, die kant op. Ja. Ja. Ja. Dus ze laten precies die wegen buiten beschouwing waardoor, wa, waar het, het eigenlijk om gaat. De brug bij Hardenwijk. De brug bij Harderwijk, de aansluiting in Almere, A1, de A6, ja, dat ja. stukje. Laten ze allemaal net niet. Uh, nemen ze net niet mee in de berekening en daardoor. Uh, het lijkt het alsof de stikstoftoename uh, nul is of verwaarloosbaar. Ja. Maar eigenlijk is het gewoon één grote... Ja, je zei het toen al. Als je een rapport van de overheid krijgt, dan moet je er toch ook kunnen vertrouwen dat het klopt. En, uh, het moet toch niet zo zijn dat je dat openslaat en denkt van nou, er zullen wel fouten dit keer zitten. En dat is momenteel gewoon jammer genoeg het geval. Je spreekt hier nog over fouten. Ja, ik heb uh, heel lang uh, eigenlijk uh, tot... Een half jaar geleden denk ik heb ik dat consequent uh, gezegd. Elke keer als een journalist. En is het manipuleerd. Dat heb ik niet. Probe proberen niet te gebruiken. Omdat ik steeds nog dacht. Het zou kunnen dat. Maar ondertussen weten we zeker dat het gemanipuleerd is. Ja. Dit, is dit, dit is geen fout. Geen dit is doelbewust. En, en, en, en dit zou natuurlijk ook smadelijk kunnen zijn. Of smadelijk kunnen worden uitgelegd. Uh, en daar zou men eventueel tot strafvervolging over kunnen gaan. Om jou, um, zeker als je dit soort dingen uitspreekt, te, te kunnen en te willen vervolgen. Sta je dan sterk als dat zo zou zijn? Uh, nou, wij, wij, hebben natuurlijk, wij hebben onlangs dus een aangifte gedaan. Juist vanwege... Ja, dat kom ik zo meteen aan. De, maar, ik, maar, ja, nee, ja, nou, uh, wij kunnen het onderbouwen. Ik heb, uh, wij hebben niet... We hebben het bewijsmateriaal in handen waarin, waaruit blijkt dat uh, er gewoon doelbewust uh, de boel naar beneden is gerekend. Ja. Uh, zowel, uh, met name met het stikstofdossier is dat heel duidelijk. Ja. ja. Um, ben je dan zo'n zo, zo, zo, zo linkse rakker? Zo'n zo, zo groene jongen die dan uh, moeilijk vindt dat, uh, dat, sowieso dat er sowieso geïndustrialiseerd is in Nederland. Die dan alles wil downsizen en nog uh, gewoon uh, ouderwets uh, aan zijn potje wil komen. En voornamelijk uh, op basis van sojabonen of uh, zit je anders in elkaar? Nee, ik, ik voel mezelf niet links of rechts. Ik, uh, ik ben zelf ondernemer geweest. Nou, ik, uh, wat, dat, dat, uh, ik heb in de scheefvaartbranche ook niet de schoonste business. Ik heb daar... Ik ben wel zien de, uh, over de jaren heen steeds bewuster geworden van waar we mee bezig zijn met z'n allen. Ja. Dus ik kijk ook ik al kritischer naar, ook naar mezelf. Van wat doen we? En, uh, maar waar het mij om gaat is of je nou links bent of rechts bent. Een overheid functioneert alleen. Als we eerlijk communiceren en als we de plannen die we maken ook op een eerlijke manier onderbouwen. We gaan gewoon tegen een grens aanlopen of tegen een muur aanlopen... als straks blijkt dat je te lang hebt lopen uh, rotzooien ja. in dit soort studies. Ja, je bent daardoor wel de luisterde pels in, in Den Haag. Uh, mijn vreesde namelijk Leo Adergeest. Dat, uh, dat was mij al duidelijk. Um, er zijn ook appgroepjes uh, van politieke partijen... waarin jij uh, regelmatig ook wel gehekeld wordt. Oh. Als, uh, als, als die man die eigenlijk lastig is. Uh, maar ze kunnen ook niet om de waarheid heen. En, en, en ook Joost Vullings had daar een mening over. Nou ja, Vandaag kunnen ze nog zeggen... Het zijn berekeningen van, van een actievoerder. Alleen wel een actievoerder die overigens al eerder fouten heeft aangetoond. Ja, nu gaan zijn berekeningen dus gecheckt worden door het RIVM. En als die zeggen, ja het klopt allemaal wat hij deze keer heeft berekend. Ja, dan is het echt bijzonder pijnlijk voor het ministerie. Want dan is het dus de tweede keer dat er een grote fout is gemaakt. En dat zal toch ook echt het draagvlak en het wantrouwen aantasten in de regio rond het vliegveld. En is het uh, checkt? Het is gefactcheckt. Uh, uiteindelijk heeft uh, het RIVM samen met de, als, als, als lid van uh, de commissie van de MER. Uh, die de milieueffecten moet onderzoeken. Hebben een evaluatie gedaan van onze stikstofberekening. Of onze ze hebben een presentatie daarvan gedaan bij de MER commissie. Ja. ja. ja en ze hebben een rapport geschreven. En daarin staat dat we inderdaad gelijk hebben. Dat die uitstoot naar de dampkring. Met de enorme warmte, <lacht> die enorme warmte inhoud. Die, uh, die, die grote schoorstenen <lacht> op de vliegtuigen. Ja. Dat dat niet klopt. Ja. Ze geven ons eigenlijk ook gelijk op een ander aspect. Alleen dat verwoorden ze heel politiek. Ja, uh, dus dat, dat het weg, uit, uit, uit, uitvoeren van de emissies van het wegverkeer niet uh, voldoende zijn meegenomen. Uh, dat, dat, dat, dat, dat moeten ze ook nog... Uh, naar Wat geneekomt. is die specifiek meetbaar? Is er maar alleen een generiek meetbaar? Of hoe moet ik dat zien dan? Uh, nee, omdat ze zeggen van ja, kijk, gegeven de regelgeving van toen... was het wellicht juist om het zo te doen. Maar als je het nu bekijkt, dan moet het eigenlijk toch meer worden meegenomen. En, ja. Uh, kijk, uh, het staat simpel... <laughs> Uh, gezegd, de aansluitwegen vanuit de polder naar het vasteland, naar uh, de, de, de N302, ja. de, de Brug, de Ganzenweg, en daar, zijn gewoon niet meegenomen. Dat zijn, dat, de, de, wel, dat zijn de belangrijke provinciale wegen rondom Vliegveld Daar krijg je dat zijn aanvoer en afvoer van. Ja, en ja. die hebben ze daar buiten gelaten. Okay, dus RIVM heeft jou op alle punten gelijk gegeven? Of jullie? Uh, op, uh, op één punt uh, vinden ze dat wij geen gelijk hebben. Dat is uh, emissies van boven de 3000 voet, 900 meter. Ja. Daarvan zegt het RIVM dat. Dat kan je niet herleiden tot waar dat dan... Uh, Omdat het, het zo verwaait Dat verwaaiert en dat uh, eigenlijk zeggen ze... ja dat, uh, dat is zo weinig en dat kan je niet... Uh, je kan niet hard beweren. Dat, maar het uh, gaat toch niet om één vliegtuig? Het gaat toch om de cumulatie van vliegtuigen? Nou ja, dat is ook onze, onze redenatie. We zeggen, ja, zelfs als je het niet exact kan zeggen... je rekent met, uh, ook met meteorologie-modellen... met, uh, met weerstatistiek. Ja. Het is sowieso een statistisch gemiddelde. Ja. En je weet gewoon statistisch vliegen er zoveel vliegtuigen... en statistisch komt dat ergens neer. En ja. je kan niet zeggen... Het, ...komt niet neer en het is nul. Nee. En nu wordt gewoon gezegd, we kunnen die niet berekenen... ...dus stellen we het op nul. Ja. Dat is natuurlijk heel krom. Dat is heel raar, ja. ja. dat kan natuurlijk ook zijn het punten waar eventueel extra gas wordt gegeven... ...om weer verder door te stijgen. Want ja, voor diegenen die zich vraag hoe zit het dan met Lelystad? Uh, in feite, het probleem van Lelystad... ...ligt hem in het feit... ...dat uh, Lelystad gebouwd is... ...onder de aanvliegroute, of onder een van de aanvliegroutes... Van, ...van Schiphol. Dus dat betekent dat als je wil opstijgen daar... ...dan moet je heel laag blijven. Uh, want voor je het weet zit je dan in de, uh, in de landings... Uh, Baan van vliegtuigen die van verder komen. Uh, dus we moeten daaronder doorduiken Om vervolgens er helemaal onder vandaan te komen. Op ongeveer, Nou, wat zal het zijn? zal, zal het zijn uh, qua hoogte. Uh, 1800 meter max. 1800 meter. Max, voor, maar op sommige plekken nee, ook nee. minder dan dat. Ja. Dus op sommige plekken 800 tot 900 meter. Dat, uh, dat hangt nog even van af. Langs velen we meer. Um, ja. Maar dat is toch in de basis eigenlijk al een hele vreemde zaak... dat zoiets tot stand is kunnen komen. Want uh, jij en ik snappen toch... Wij, wij weten toch wat er boven ons hangt. Ja. Dan weet je toch ook dat je niet weg kunt komen met zo zo'n grote kist... En het is ook niet zo dat, het, dat dit als een verrassing uh, is gekomen. Want in 2009 heeft de luchtverkeersleiding hier zelfs een rapport over geschreven. Ja. Die zegt van het is een meest ongelukkige locatie om een vliegveld te beginnen. Ja. Dus dat, dat eigenlijk kan je zeggen van ja kijk daar begon het al. Met informatie die niet op de juiste manier in de Tweede Kamer teruggekomen is. Er zijn beslissingen genomen zonder dat men volledig inzicht had. Ja. De vliegtuigen vliegen in blokken. Uh, dat betekent dat die blokken uh, zodanig moeten worden aangepast... Dat, uh, dat de Lelystad er weer tussen past. Eh, voordat je dus dat allemaal voor elkaar krijgt, ben je een paar jaar verder. Dat schijnt heel ingewikkeld te zijn. Is dat ook ingewikkeld om zeg maar, Lelystad met die paar vluchten per dag... in te passen in, uh, in, in al die blokken, waar, waar de segmenten uh, waarin, uh, waarin vliegtuigen aankomen vliegen? Uh, ja, ik, ben, ik ben geen luchtverkeersleider, maar ik, ik heb wel begrepen dat dat inderdaad lastig is. En dat, maar om het makkelijk te maken blijft men er zon dus door. Dan heb je gescheiden luchtlagen. en Daardoor dwing je Lelystad vroeg laag te vliegen... voor naderingen en lang laag te blijven voor vertrekroutes. Ja. Van... <tossimus> <tossimus> Eigenlijk is het heel vreemd hoe dat, uh, hoe dat zo kan lopen... dat, dat, dat uh, een overheid kennelijk niet alles overziend um, uh, zoiets kan opzetten. Dat ze dus kennelijk geen bredere visie hebben. De bigger picture lijkt wel volledig weg... Het lijkt wel amateuristisch. Daar heb ik, hebben wij al met veel mensen. Heel vaak ook zitten afvragen. Hoe kan het dat, dat je zo'n vliegveld daar gaat ontwikkelen. Wat zo amateuristisch lijkt. Dat mm het -hmm. zo'n slechte plek lijkt. En dan, dan, ga, je, dan ga je op een toch af. Of zijn er nog andere ideeën. Die wij plannen waar wij helemaal geen weet van hebben. Ja. En, nou, dat denk ik ook heel vaak. Daar kom ik zo meteen ook nog ja, even op. Dus, dus, maar sowieso is het, wordt het besluit dus genomen zonder dat alle informatie op tafel ligt. En de informatie die op tafel ligt, die klopt dus ook nog eens een keer niet. En dat, uh, ja, dat maakt natuurlijk wel heel vrouw. En dan wordt ook vaak gezegd, ja, maar die politiek die kan, zit er toch zelf bij? Maar ook die politiek heeft natuurlijk nauwelijks door wat hier speelt. Uh, je krijgt een rapport, ik weet het zelf hoeveel tijd het kost om zo'n rapporten te gronden. Je kan van een Tweede Kamerlid toch niet verwachten... Dat u nee. die stukken allemaal doorgrond en evalueert en narekent. Dat, dat, mag gewoon, dat moet gewoon kloppen. Maar nu snap je ook beter waarom de ministeries als Defensie... of Financiën met de, de, het hele verhaal over de kindertoeslagenaffaire en zo... Nu begrijp je ook steeds beter en makkelijker, denk ik... Hoe het kan komen dat uh, ministeries gewoon compleet uit de bocht vliegen. Ja. En dat we dus blind varen op een uh, soort van vijfde kolonne. Want het, is het lijkt het wel. Maar je mag er niks over zeggen. Want ambtenaren zijn onschendbaar in dit hele geval. Dus, dus um, ergens gaat er zoiets mm, ja, verschrikkelijks fout. Dat Lelystad is daar maar een onderdeel van. Ja. Maar als we nu ook bijvoorbeeld kijken naar, naar, naar de coronacrisis. Hè? En je ziet daarvoor een hele stikstofverhaal. En alle vraagstukken. En Schiphol dat meer wilde. KLM wilde meer. Jullie wilden minder. Uh, er waren allemaal issues. Uh -huh. Soms lijkt het wel eens een keer... dat, dat ze dan bijvoorbeeld corona uh, haasten uh, om om te zeggen... mooi, dan hebben we nu een argument om de KLM een stukje lager te laten zingen. Want ze, ze eten nu uit onze hand. Schiphol zal wel even wachten. Want die krijgt gewoon 20% minder nachtvluchten. Uh, terwijl ze er al tien volgens mij aan de broek hadden. Maar het, het wordt nu uh -huh. uiteindelijk 20%. Dus eigenlijk alles wat ze willen oplossen... kunnen ze nu oplossen. En Lelystad kan stil liggen om reden van corona. Uh -huh. Zonder gezichtsverlies? Dat, uh, als ik minister was, had ik dat uh, argument ook aangegrepen. nu om, de, om mijn gezicht te redden. Zo van ja, ik heb een goed excuus. Corona maakt dat de luchtvaart uh, krimpt. Dat, dat begrijpt iedereen, dat ziet iedereen. Ja. Dat, is, dat is ook gewoon feitelijk zo. Dus hebben we de eerste jaren geen behoefte aan Lelystad. Want de argumentatie was: schiprollers vol, dus moeten we naar Lelystad. Nou, die, die gaat niet langer op. Dus ik had verwacht dat de minister zou zeggen: van nou ja, ook om al van al die ellende met al die actiegroepen af te zijn dan uh, is dit, het mooie is dit een, moment? een mooi moment om daar eens even om te gaan denken en wat, wat, kunnen, we, wat kunnen we want dan je moet er wel een andere oplossing bieden dan voor, voor Flevoland denk ik, net als met de Mariniers kazerne in Zeeland gebeurd is ja. maar dat zou je kunnen doen natuurlijk als, als verstandige overheid. Is dat heel slecht als ik zo denk of niet? Want ik denk dat die volle broek van de, die, die stikstof uh, uh -huh. die, die pas en, en al die andere zaken uh -huh. uh, heeft neergelegd uh, waardoor die hele boekhouding eigenlijk binnenste buiten werd geïnterd als het gaat om stikstofbeleid uh -huh. dat, dat, dat, die volle Broek had natuurlijk daar wel een punt. Uh, mm -hmm. Het is wel verduidt lastig. Ja. Maar ja goed, technisch gezien had hij gewoon een punt. Ja. Uh, dat, dat is op een gegeven moment die je van jeetje Mina, nou hebben we echt zoveel <lacht> dingen. Uh, we <lacht> weten het ook niet meer. Uh, corona, help me, weet je? Is dat raar? Nou, oh, oh, oh, nou snap ik de vraag. Jij ja, ja? bedoelt is corona uh, <lacht> In de wereld gebracht om dit nee, probleem nee, op te lossen. Nee, dat, nee, dat gaat me te ver. Oh, dat ga ik niet dan, dan toch terug doen. Dat, ja, te okay. dat is een complottheorie, daar moet lopen nee, met een nee, alemilijum hoetje. Daar sta ik helemaal niet achter wou ik nee, zeg. Op een aluminum hoedje loop ik hier nee. door de straat. Nee, nee, nee, nee. Nee, maar dat dat dat het wel, dat het wel net op tijd kwam. Nou ja, ik denk dat corona in die zin uh, geeft ze de argumenten om nu uh, pijnlijke beslissingen, uh, falende uh, keuzes, uh, foute keuzes uh, toch bij te sturen. En dan zie je dus dat op het moment dat dat gaat gebeuren, dat er weer een club met mensen op staat. Onder de leiding van onder andere uh, Maurice de Hond en Willem Engel en dat soort mensen. Die nu weer zeggen, de overheid loopt hier weer te klootzak. Ja. Ja. Is het een vicieuze fysie cirkel waar we ook nog uitkomen? Want, nou ja, weet ja, je, als je... Als je als, als eenmaal duidelijk is, of, of aangetoond is ergens, of een voorval heeft plaatsgevonden van een, een overheid die de boel een beetje loopt te bedonderen, ja, dan krijg je natuurlijk wel van ja, wanneer geloof ik ze wel, wanneer geloof ik ze niet. En dat is waarom het, het hele probleem zo groot is. Ja. Je, je, ze moet, je moet er 100% op kunnen vertrouwen. En natuurlijk kan er een foutje gemaakt worden, maar in principe moet de default moet zijn het klopt. Ja. En dat gebeurt nu, geloof ik, in, op zoveel ministeries en zoveel dossiers aantoonbaar niet. Ja. Ja, dan krijg je dit soort uh, dat, dat, ja, dan krijg je dit soort visieuze cirkel uh. ja precies en dan, dan ga je dus de, doorredeneren en dan, dan denk je soms wel eens zou het zo ook heel erg goed uitkomen en uh, wat opvallend dat dan ook weer allerlei groepen en Maurice de Hond, ik weet niet of je dat een beetje volgt die zitten wel eens vrij scherp op en uh, daar, daar is bijna niemand omheen te gaan je merkt ook dat ze heel langzaam met zijn aerosoles meegaan en dat ze dat ventileren ook gewoon nu gaan omarmen hmm. um, uh, al met al zou het dus ook zo kunnen zijn dat het in jouw geval had gemoeten, maar dat ze, dat, ze, dat ze ook zijn vastgelopen. Want hebben ze überhaupt bij jou wel eens een keer gezegd, hè, omdat je een beetje in diezelfde sfeer zit te denken als Maurice de Hond, eh, je, je koppelt alles aan elkaar, je bekijkt alle informatie, je rekent het nog eens door, je houdt het tegen het licht mm -hmm. en je stelt hardop vragen. In feite hetzelfde wat Maurice de Hond nu met corona doet, misschien niet 100% hetzelfde, nee. want het onderwerp is natuurlijk verschillend, mm -hmm. maar je bent wel kritisch daar tegenover. Heb je wel eens het gevoel dat ze, dat ze iets hadden van die man... Uh, die moeten we kwijt zien te raken op een of andere manier. Want dat soort mensen, jullie zijn zwaar irritant. Ja, ja wij, zijn, wij, maken het, wij maken het de bureaus en het ministerie inderdaad heel lastig. Dat merk ik ook. Wat, wat er dus in het begin gebeurt. is... ze willen graag met je praten en luisteren. En, en nu niet meer. Nu is het sterker nog, het is negeren. Zelfs te... wat Maurice de Hond en RVM ook gebeurt. Ze negeren elkaar. Ja, nou, wij worden ook genegeerd. Maar dat uh, schiet toch niks op? Dat schiet ook niks op. In de, de, de, de probleemoplossing? Het ook niks op, want... Uh, ik, ik heb er nog steeds, ben er nog steeds van overtuigd dat dat, men, dat die waarheid echt aan het licht komt en het duidelijk wordt, dat de, de, de, de, de massa ook begrijpt van. hé, hey, we worden hier. Uh, dit is dan voorval Lelystad, maar het had ook uh, onderwerpen uh, X of Y kunnen zijn. Ja. Dat willen we als burgers niet uiteindelijk. En nee. ook uiteindelijk zullen, zullen kamerleden hier ook mee aan de slag gaan. En er zijn, dit is zo, Lelystad is dan dermate complex. Dat, dat merk ik ook. Er zijn maar heel weinig kamerleden die, die het nog kunnen volgen. Ja. Die, ze, ze zijn het er niet mee eens of ze zijn het er wel mee eens. Maar ze weten niet waar ze het over hebben. Nee. Er zijn de goede uh, dagen ja. ja. dat, dat, dat, dat maakt het wel heel ingewikkeld. Want tegen de tijd dat het waarschijnlijk bekend wordt. Dat het die klopt en niet deugt. Tegen die tijd, naar alle waarschijnlijkheid, zoals ik het zie, is die betreffende minister. En dat kamergedeelte uh, waarschijnlijk alweer opnieuw samengesteld. Dan kan je uh, beginnen. En je, je kan nooit, maar je kan nooit aan het ministerie komen. Want daar werken ambtenaren en die zijn onschendbaar. Hmm. Hoe gaan we dan dit oplossen? Ja, de, de ambtenaren zijn uh, onschendbaar tot op zekere hoogte. Op het moment dat zij zich gaan. En dat, is, uh, uh, dat heet het PIC-meer 2-arrest. Uh, uh, op het moment dat een ambtenaar zich gaat bemoeien met zaken die ook een normaal adviesbureau had kunnen doen. Kijk, een ambtenaar kan, uh, kan een, een stel trouwen. Ja. Dat, kan een, dat kan een consultant niet doen. Nee. Dat is een taak, daar kan een ambtenaar nooit voor dat Want is alleen hij kan die rol vervullen. Maar als hij zich gaat bemoeien met uh, berekeningen die ook een adviesbureau... Dan is hij daar niet in onschendbaar. Dus die dat partij. Daarom geven wij kapitalen uit ook aan alle adviesbureaus om de onschendbaarheid van de ambtenaar in stand te houden? Dat weet ik niet. Uh, wat daar, of wat daar dan weer achter zit. Maar het is in ieder geval... Nou, wat dacht e je daarvan? Juri. Ja, dat, is kapitaal. Daar dat gaan kapitalen worden Daar gaan kapitalen naartoe. Als ja. we dat niet zouden uitgeven, zouden we op, op jaarbasis veel meer overhouden. Ambtenaren moet alleen harder werken en zijn dan verantwoordelijk voor de uitkomsten hiervan. Uh, ja, dan worden, daarmee wordt de ambtenaar wel verantwoordelijk en een adviesbureau kan het doen. Dat klopt. Van het belastingcenten zijn in feite een soort van schild voor ambtenaren. en waardoor hun onschendbaarheid blijft. Eens of niet eens? Uh... Want als het moeilijk wordt, huur je een adviesbureau in. Ja, dat, dat zie als het moeilijk dat, wordt, hebben we de expertise <laughs> niet meer. Ja, je ziet veel commissies uh, in de geroepen worden. En voor, als het voor, moeilijk uh, wordt, dan halen we het adviesbureau erbij en dan zeggen we, we moeten uitkomen daarop. En uh, help ons daar een klein beetje. En zolang niemand dat zegt, en is het netjes de bedragen overmaken, zal het adviesbureau niet zo snel hard oproepen. Ja, maar we hebben wel een opdracht meegekregen. Ja, dus uh, wie bepaalt, uh, wie betaalt, bepaalt. Ja. Dat is natuurlijk uh, vrij gangbaar. Ja, maar het is dus in het in, in dossier Lelystad daadwerkelijk zo dat de, de ambtenaren hebben, het ministerie heeft een, niet alleen de rol van bevoegd gezag, die dus moet controleren of alles goed is, maar die hmm. hebben gewoon ook de rol van initiatief. Nee, maar ze zijn en bevoegd gezag en initiatief en ze de inspectie en ze, ze hebben alle rollen naar zich toe getrokken. En daar loop je natuurlijk een enorm risico dat daar dingen scheef gaan lopen. Ja, maar zij zijn niet degene die uiteindelijk komen met eindresultaten van berekeningen. Over het algemeen. Over het algemeen niet. Zeker, nee. zeker als het moeilijk is. Over het algemeen niet. Ja. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Maar. Goed. Uh... Laten we even terugkomen op uh, dat, datgene waar ik je eigenlijk ook uh, voor vroeg. Uh, Lelystad airport, hij uh, staat nog steeds leeg, er gebeurt helemaal niks. Uh, dat zal nog wel even zo blijven, denk ik, hè, of niet? Dus denk je... uh, nou ja, maar, dat, uh, dat, dat, dat denk ik wel. Ik verwacht dat er. Wat uh, een spookvliegveld, hè? Wat een spookvliegveld, of ze gaan iets leuks anders mee doen. Ja, uh, ja, een ja, dancing of dat, zo. Uh, ja, een mooie uh, feestpartijen. Uh, feesten feesten feesten partijen. <laughs> maar, maar, maar even gek, van stokje. Je kan natuurlijk, als, je, als je, je al die tijd dat er nu een. Ledenstad gestoken is. Je had gewoon echt vooruit gedacht: hoeveel uh, ja, jonge start-ups uh, met wat subsidie had je daar de fantastische echt, ideeën kunnen laten ontwikkelen. Er staat er voor een kapitaal en geld, en dat is allemaal jouw schuld, dat het niks doet. Nou, dat zullen zij zeggen. Uh, ja, dat gaat mij te ver. Ik, uh, dat zullen ze zeggen. Dat, wat mij betreft zeggen ze dat ook. Maar het is, uh, ik ben niet verantwoordelijk voor de fouten die gemaakt zijn. Nee, ik eens? heb ze alleen aangetoond. Eens? Heb, je al, heb je nooit eens een keer gedacht bij jezelf... Oh jee, uh, zou even goed kijken waarom mijn banden er nog aan zitten. Of wat dan ook. Dat mensen die zeggen van we worden echt gek van die man. Of, uh, heb, je, heb je dat nooit gehad? De... Uh, er zijn wel mensen die vaak vragen. Vaak, uh, vaak vragen of dan een zwarte auto voor de deur klopt. Dat, dat, dat, <laughs> het wordt me wel gevraagd. Maar zelf maak ik me daar nog niet zo. Nee, Kijk, dan... ik, ik, ik, als wij iets uh, schrijven is, is, uh, in, in, of uh, melden aan de media, dan hebben we het tien keer gecheckt. Perfect checked. Ja. We gaan niet zomaar iets roepen omdat we teugen zijn. Uh, <laughs> maar, uh, maar Jij bent je geen NIMBY, dus? Nee, van huis uit. nee, dat denk ik niet. Nee, vind ik niet. Ik Zo zit uh, je not in my backyard. Nee, uh, kijk. Uh, dat, neem je, dat wordt ook te pas en te onpas gebruikt. Als jij in een natuurgebied woont. En je maakt je. Omdat je zorgen maakt. Of fijn vindt om in de natuur te wonen. en je de woont de niet zonder reden. De bomen kunnen niet protesteren. Nee. Dus iemand zal het toch moeten doen. Ja. En dan is het wel makkelijk te zeggen. Dat de, de, de landbouw heeft een eigen lobby. De industrie heeft een lobby. De luchtvaart heeft een lobby. Maar de natuur die, die heeft ja een natuurlobby. Maar ja, en dan, als het dat aangaat, dan wordt er ineens gesproken over NIMBY. Ik vind dat uh, een erg... Uh... Ah, eind, uh. eind eind eind. Uh. Um, maar goed, uh, nu ben je de, de, de punt voorbij waarop jij spreekt over de overheid maakt fouten. Ja. Nu ben je zo ver gekomen dat je zegt, nee, dit zijn geen fouten meer. Doelbewust. Ja. Je hebt, want jij bent mede-initiatief hiervan. Hè? Uh... Uh, ja, dat hebben we met een... Uh, een nee, eigen organisatie. Als organisatie. Het, het organisatie. Hoog over IJssel, Sattel, uh, samenwerking met actiegroep tegen Laagvliegen. Uh, hoogoverwezen uh, lid van Sattel. En, in de, en, en iemand die op persoonlijke titel, een jurist. Ja. Uh, en we hebben het samen met uh, advocaten bekeken. En uh, wij waren eigenlijk al bezig met een dagvaring, een bodemprocedure. Maar op een gegeven moment zegt de jurist, van, ja maar... Dit heeft gewoon veel meer weg van een strafzaak. Nou. En, uh, maar nou, wie ga je nu vervolgen? Nou, Wij vervolgen niemand. Wij hebben. Het is net als, uh, als wanneer er bij jou ingebroken wordt. Ja. Dan ga je naar de politie. Ja, dat is ingebroken. Ja. En politie moet het gaan onderzoeken. Je doet aangifte. Dan doe je aangifte. Wij ja. hebben ook aangifte gedaan. Wij hebben geconstateerd. Niet dat er ingebroken is, maar dat er. Uh, valse tegenschrift is dat berekeningen zijn uh, gemanipuleerd. Uh, nou, een aantal strafbare feiten gedetecteerd. En dan, gaan we dan mee naar de, zijn we mee naar de officier van justitie gegaan. En zeggen. Nou, hier is. Wij doen aangifte van deze strafbare feiten. En we hebben wel een idee wie hier een rol in spelen. Maar wij doen niet aangifte. En heb je dat ja. op het lokale politiekantoor van Dalfsen gedaan? Of, uh, <laughs> ik kan me zo voorstellen dat je binnenkomt en, je, en je, je meldt dat je aangifte wil doen tegen de Nederlandse overheid. Dat er een politieagent toch iets heeft van wacht even, Ik ga even praten hier. Ja, nee, dat hebben we niet inderdaad op het kantoortje in Dalse gedaan. <laughs> bij, de, bij de wijkagent. Maar uh, nou, dat is dan uh, iemand anders van ons uh, die heeft de contacten gelegd met het pakket. Ja. Uh, OM? Uh, het OM, ja. Ja, daar zijn we verwezen naar het juiste adres waar we dit, dit soort zaken het beste kunnen aangeven. En komt er dan ook serieus een agent met een, met een computer en die begint dan te tikken? En stelt hij dan de standaardvragen bij iedere aangifte? Of, of was het ook echt specifiek iemand die uh, kennis van zaken had? Uh, hoe, hoe, hoe werd dat eigenlijk? Wat ik wil zeggen is, um, ging ze daar serieus genoeg mee om? Uh, nou ja, in coronatijd geen persoonlijk contact. Oh, dat uh, dus wij hebben de standaardvragen. Stukken opgesteld. We ja. hebben de, de aangifte gemaakt, geschreven, onderbouwd met uh, bewijsstukken, wat wel wij denken dat er aan de hand is. Ja. En daar hebben we over gebeld, hebben we per e-mail uh, toegestonden en, uh, en in grote envelopjes uh, ja, gestopt. En enveloppe. dan, uh, ja, nou, wat er uh, zijn we kijken hoe het vervolg gaat zijn. Ja, maar dus wat verwacht je ervan? Want in feite vraag je aan de overheid of ze willen kijken of de overheid niet malverseert. Ja, dat vragen wij inderdaad. Ja. Ja, ja. En je had al zoveel vertrouwen in de overheid? Uh, wij, uh, <laughs> ja. ja. Kijk, ook dat zouden weer gescheiden de trieste politica. Ja, ja, ja, ja, ja, het zou allemaal, ja. Justitie zou hier, of politie zou hier onafhankelijk in moeten opereren. Ja. Uh, of het gebeurt, weten we niet. We denken dat er voldoende reden is om het te doen. De, ook omdat de belangen zo groot zijn. Ja. Uh, dit is geen op zichzelf staand iets. Alleen hier is het wel uh, heel goed onderbouwd wat er gebeurd is. Dus als dit... Ja, wij, wij hopen echt dat dit gewoon serieus wordt opgepakt. Zodat er ook een einde komt aan dat maar, maar wat aanrommelen met dit soort studies. Zodat de ambtenaren toch gaan denken... Ja, wacht even. We moeten hier wel voorzichtig mee omgaan. Want... Uh, de burgers hebben recht op een betrouwbare rapport. en betrouwbare overheid. Ja. En, de, en de ambtenaren moeten ook weten. Dat als ze het te dol maken. Dan zijn er grenzen. Dan zijn er gewoon grenzen. Ja. En die grenzen zijn overschreden wat ons betreft. Weet niet wat hij dichtklapt zou af en toe. Het En steekt hij namelijk een storm <laughs> om, om, om ons heen. Ik weet niet of dat een teken van boven is. Ja. Maar <laughs> er wordt ja. Ja. dadelijk met allerlei ramen geklapperd. Um, maar dat, dat, dat, dat, dat, is, dat is best wel een, een, een heftig dingetje ook. Want hoe gaan ze hier nou mee om dan binnen het systeem? Heb je daar enig idee van? Nee, heb, jij een, heb jij zelf een idee van hoe je hieruit wil komen? Je zegt net dat je hoopt dat, men, dat het nu eens een keer ophoudt. Heb jij de illusie dat dit op gaat houden? Of heb je dan toch weer het idee van nou weet je. Ik moet het eerst nog zien dan geloven. Want men beschermt elkaar goed in dit geval. Men houdt elkaar goed uit de wind. Hier niet weliswaar, maar daar wel. Ik, ik heb het nog steeds vertrouwen in, in, in de rechtsstaat in die zin. En dat het toch. gewoon. Uh, ja, ja ik, denk als het, uh, ik denk dat een heleboel van dit soort zaken. toch vanuit een. Uh, niet, niet zozeer een systeem. Maar dat het. Het ministerie, de onbetrouwbare overheid. dat zijn, dat zijn grote uh, containerbegrippen. Maar ik denk uiteindelijk gaat het misschien om een aantal individuen. die de boel. Uh, verstieren. Ja. En. Um, ik, ik, ik weet zeker dat er goede mensen rondlopen. Ik ken ze ook wel. Uh, dus, maar ja, er is wel een cultuur waardoor het, deze rapporten zo de, de poort hebben verlaten daar. En waarom daar beslissingen de kamer vragen, echt, ja, ja, je... en de Kamervragen echter... Maar die kinderstoeslag gaan verder. Je hebt Pieter omzicht gezien ja, in het de is, Kamer. Uh, het is die, die, nou ja, die, die, die op een laatste moment dan toch nog ergens een, een brief vandaan krijgt waar hij de hele tijd op zat te wachten ja. en denkt bij zichzelf, nou hebben al die mensen in de penaritie... Dus het maakt ook niks uit dat hun kinderen worden afgenomen of wat dan ook. Het interesseert ze geen bal. Die mensen die, die hebben de hel van een tijd. En toch zijn er mensen in het ambtenaar Apparaat die kennelijk geen geweten hebben, dus hoe lossen we dit dan op? In hemelsnaam, ja. Het lijkt een, het lijkt een wellicht, als je het zo zegt, een uitzichtloze strijd, maar uh, je blijft vertrouwen houden. In ieder geval blijven wij knokken, om dit. Uh, het is wat ik Het is veel meer ondertussen dan natuurlijk een, een strijd tegen laagliegeld. Dus nou ja, is ja, exact. En dat is dus ook wat ik, en daarom begon ik over die onbetrouwbare overheid helemaal aan het begin al. Um, in feite moet je de, de de de dit hele verhaal breder en dieper gaan voeren, ja. want ik denk dat het echt tijd wordt dat we in Nederland weer kunnen gaan vertrouwen op de overheid. Dat een van de belangrijkste dingen is legt bij de overheid neer en het komt goed. Al was het vroeger de Zwitserse bank met een bankgeheim eh, of of wat dan ook, dan wist je als ja. daar lag gebeurde er niks mee. Dat en en het precieze uurwerk van een van de Zwitser was was vroeger ook gegarandeerd. Ja. Maar niks lijkt meer gegarandeerd en dat maakt het lastig. Dat maakt het lastig. En het uh, en een de dame, maar op het moment dat iemand het snapt, iedereen die ik uitleg wat er gebeurt, die zegt van. Ja, maar als dat waar is, dat kan toch niet? Ja. En daarom moet het gewoon veel bekender worden. Het moet bekend worden, het moet duidelijk worden, het moet dat hier gewoon echt gezoomeld wordt. Uh, in welke mate. En dan kan je nog steeds zeggen... ja, maar ik vind het eigenlijk... Maar is dat zo erg, is dat zo erg? Ik zeg maar het gevolg daarvan is... dat de politiek dat gaat neemt... die onomkeerbaar lijken te zijn. Ja. En dan het weet, ga je linksaf... terwijl je eigenlijk rechtsaf had gewild. Of ja. rechtsaf terwijl je linksaf had gewild. En daarom gaat het. Die, die, het, het. Los van welk onderwerp... die informatie moet kloppen... in ieder geval van 99,9 procent. Ja. En dan mag de Een menselijke toe, fout... Een menselijke fout kan gemaakt worden. Maar het moet verifieerbaar zijn. Het moet transparant zijn... Uh, er wordt veel te veel weggeschoven. onder Dat was een beleidskeuze. Ja. Hoezo? Wie bepaalt die beleid? En als het nou de, wat, is het, wat waren de varianten? Poli maar, o, maar ooit had... Onze volksvertegenwoordigers kiezen we om dit soort... Keuze, ja, die hebben een controlerende functie. Controleende functie. Maar nu zouden ze eigenlijk hun kaderstellende functie ook moeten inzetten. Want zij moeten nu de kaders gaan stellen voor de betrouwbaarheid. Ja. Want die monopolie op betrouwbaarheid die ooit de overheid had, die is weg. Ja. Ja. De storm hier buiten nog verder opsteekt. Het wordt steeds woester. He? De ramen stonden open aan het begin van deze podcast. Ja. Maar naarmate uh, we praten over het onderwerp. wordt het buiten steeds woester. Het is, ja. is veelzeggend, ja. uh, bijna. Ja. Ja. Ja. Ik heb een mening. probeer er heel rustig bij te blijven. Maar natuurlijk kook je af en toe van binnen. Als je, ja, dat euh, is het. Want, uh, uh, uh, je, waar kom je oorspronkelijk vandaan? Ook uit de buurt van de halfse die kant op? Of? Nee, ik uh, ben in uh, Gelderland opgegroeid. Ja, Oké. Okay. Uh, uh, okay. Maar daar waar, waar nuchterheid gewoon. Uh, mijn, ja, ik, we zijn erg voor het, het, het boerenverstand en doe maar gewoon, ja, ik het is al gek ook genoeg. Zo. En, <laughs> en, ja, mijn, zo ben ik ook opgegroeid en uh, uh, waarom willen ze weg? En, uh, maar, maar niet, uh, maar niet uh, dit soort. Uh, ik ben ook zo opgevoed. En mijn vader en moeder hebben altijd gezegd dat eerlijkheid een deugd is. Ja. En dat, dat, dat we kan. konden vertrouwen op de Nederlandse overheid, En dat wil ik ook heel graag. En daarom, misschien jij net zoals ik, zijn allebei dan toch, eh, toch zoiets van... het moet terugkomen, die betrouwbaarheid, dat we erop op zee kunnen varen. En waarschijnlijk de meeste van de ambtenaren zijn ook van goede wil. Maar op een gegeven moment is er een, een structuur en een constructie... waarin eh, je eigenlijk opdrachten krijgt of methodes moet gaan monteren... waarvan je eigenlijk al weet, ja, het is niet de juiste, maar je moet in die maalstroom mee. En dat, dat maakt het zo lastig. Wat moeten we nu gaan veranderen? Moeten we anders gaan kiezen? Wat is, wat, wat, wat is volgens jou het beste? Ja, ook daar wel. Dat is een enorme lange weg, denk ik. Je moet een cultuur gaan veranderen op de ministeries. We moeten gewoon naar een cultuur van openheid komen. En dan moet je anders gaan kiezen. Ja, ik denk wel dat het zou schelen... als we wat andere politieke kleuren op de verschillende... Bij wijze van spreken, hussel je de, de ministeries door elkaar... en ga je, wat een typisch VVD-ministerie is... ga je groen links maken en wat een typisch links... ga je om wat kruisbestuiving te krijgen. Ik weet het niet, maar doorgaan op deze weg... is Heiloos. Ja. En Lelystad? Lelystad mag er niet komen. Lelystad, het maar als een hoog gaan vliegen wel? Ik vind het niet meer. Nee, en daar ben ik heel principieel in. Ik, ik vind dit hele besluit is genomen op basis van foutieve, uh, gemanipuleerde rapporten. Dan kan je zeggen dat, ja, is dat zo erg? Ja, dat is erg. En dan zou je niet nu de beloning mogen geven van, weet je, jullie hebben. Ondanks het, dat miljoenen gaat kosten dan? Dat is peanuts. Hebben, het zijn jij, jij en ik hebben het niet in de broekzak. Maar uh, als we kijken wat, uh, hoe makkelijk er geld geschoven gaat worden. Als het de, de, de, in de coronacrisis 93 miljard. Ja. En we hebben het in, bij Lelystad hebben we het over nog geen 200 miljoen. Het is, ja, het is veel geld. Maar het is geen weggegooid geld. Maar het principe is nu gewoon. Het is op basis van verkeerde aannames. Verkeerde voorwenselen. Als je dit door laat gaan. Dan is dat de beloning voor een bepaald. Voor slecht gedrag. Sle voor slecht gedrag. van het is toch gelukt om het er doorheen te rommelen. En dat mag gewoon niet beloond worden, ja. want daarmee houdt het dus niet op. Afsluitend zou ik willen zeggen jij en ik, uh, maar dit geval gaat om jou. Uiteindelijk is het alleen maar tot doel om een betrouwbare overheid te. Betrouwbare, te eerlijkheid duurt het langs. Eerlijk dat lang. Eerlijkheid duurt is langs. De, en, dat lang. Dat Laten we vooral daar naartoe gaan werken en, en niet achterom blijven kijken maar aankijken hoe gaan we weer elkaar kunnen vertrouwen, recht in de ogen kunnen aankijken, kunnen zeggen: ja, ik heb het niet goed gedaan. Sorry, meneer Aardigeest. ik had het anders moeten doen. Ja. Dat dus hoeven voor mij niet, eens sorry te zeggen, maar als, het gewoon, als, het gewoon, als, het, als ik zie dat er stappen genomen gaan worden. Dan, uh... hebben, hebben ze je de laatste tijd nog helemaal niet meer gebeld? Ze hebben doodgeswegen? Ik ben één keer gebeld uh, een paar weken geleden, ineens. Uh, door uh, dat ging over de luchtvaartnota. Dat was aardig dat ze belden van ze zullen een keer bij mij doornemen. Ik zeg joh. De zienswijze is, uh, is al half afgelopen en uh, waarom hebben jullie uh, dat en dat en dat rapport niet uh, als bijlage opgenomen in de nota? Dat hebben we toch besproken? Ja. Ik, heb, ik heb er geen behoefte aan. Oké, okay. helder. Ik had er wel even behoefte aan een gesprek met jou, zoals deze, Leon. Dankjewel en uh, blijf zo scherp als je was, want uh, ik denk dat Nederland het nodig heeft. Graag gedaan. Rick van Veldhuizen. Heb een mening. Dit was een podcast van NPO Radio 2 en Pound.